Van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin slingert vandaag Zoom aan om bij te praten met zijn Chinese collega Xi. En natuurlijk gaan ze het hebben over de oorlog in Oekraïne, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Los van het menselijk leed, waar China zich ongetwijfeld zorgen over maakt. China wil ook liever vrede zien. China heeft ook zorgen over de dreiging van verdere escalatie van een kernconflict mogelijk. Maar wat China natuurlijk ook voort is gewoon de gestegen grondstoffenprijzen. Hè. De wereldeconomie die uh, langzaam aan het afremmen is. Uh, ja, dat zijn allemaal zaken waar China zich natuurlijk druk om maakt. Poetin heeft net al gezegd dat hij verwacht... dat Xi volgend jaar een bezoek gaat brengen aan Moskou. Maar dat heeft China nog niet bevestigd. Alle vlaggen van vond voetbalbond FIFA hangen half stok vanwege het overlijden van Pelé. Hij was een van de beste voetballers ooit en was al een tijd ernstig ziek. Gisteren overleed hij op 82-jarige leeftijd. Maandag komt de kist op de middenstip te staan van het stadion van Santos, een oude club waar mensen afscheid van hem kunnen nemen. Correspondent Boris van der Spek verwacht een enorme opkomst. We kennen de beelden misschien nog van Maradona in Buenos Aires. Daar is toen een bestorming geweest op het Casa Rosa in, uh, op, het, op het Grote Plein in de hoofdstad in Argentinië. En ik kan me met de voetbalgekke fans in Brazilië niet voorstellen... Dat, het, uh, dat ze daar heel rustig een rondje gaan lopen. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Dinsdag is de uitvaart van Pelé. En morgen om 12 uur knallen de champagnekurken en ook vuurwerk de lucht in. Op meerdere plekken worden er nu al vuurwerkshows opgebouwd. Ook in Rotterdam, daar is het nationale aftelmoment met vuurwerk vanaf de Erasmusbrug. Daar zijn ze ook al druk bezig. Hier staat heel wat klaar. Uh, we zijn echt vol, volop aan het opbouwen. Zowel op beton als binnen in de tent. De aanhangers voor de brug worden gereed gemaakt. Dus, uh... We hebben er zin in. In Rotterdam geldt verder een vuurwerkverbod. Dus zelf peilen en potten aansteken mag daar niet. Ook in Amsterdam is het verboden. Daar is op het Museumplein een professionele lichtshow met vuurwerk. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. Het waait behoorlijk hard. Aan de kust zelfs stormachtig. Het wordt een graad of negen. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 Zaanstad richting de Afsluitdijk tussen Avanhoorn en Horen Noord, 2 kilometer. De weg is afgesloten door een onwelwording. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. Jouw keuze ZFM. Zal, uh, hoor ik mezelf? Hoor ik, mezelf? Ja, uh, ik, hoor, ik hoor het. Hey, ja. ben, ben, ben, ben, ben, ben, geloof, geloof jij in, in, in Engelen? In? In Engelen, geloof jij in Engelen? Uh, je bedoelt Groot-Brittannië bedoel je? Nee, Engelen. Engelen, oh Engelen. Ja, die, die, die, die uh, met vleugeltjes en zo, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Geloof je daarin of niet? Ja, ik heb ze zelf op de rug uh, hangen. Dus, uh. Maar uh, vertel eerst nog even wie, wie dit waren, want dat is heel bijzonder. Wat mooi. Dat mooi? Ja, voor een leuk nummer. Wie waren dat? Het BZN. BZN? Uit Volendam. BZN? Ja. Nou, dat, dat geloof echt ik niet. Je neemt me in de mailing. Je take me in de mailing. Je take Goh. me in de mailing, jazeker. Jazeker. Ja. Vertel, was dat echt ja, dat BZN. Was BZN? Ja, BZN. Ja, ja, ja, ja. Helemaal in het begin nog. En, dus dan heb je het over... Uh, de band zonder, banaan, banaan, zonder, zonder zonder naam. Band zonder Leroy. Zeg je dan niet, band zonder banaan? Band zonder naam. Ja, maar dan heb je ja, over Jan zeker. Keizer. Ja, Jan Keizer en, uh, en, uh, ja, en uh, ja, die andere jongens. Hè? Jan Tuip zat erin en uh, Tolletje natuurlijk. Ja, maar mama, waarom begin je nou oh, over die engel? Mama. Nou, ik, ik, ik, wil, ik wil jullie wat. Ik wil jullie een engeltje laten horen op de radio. Ja. Vind je het leuk, weer mijn engel? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb alleen iemand, zit, iemand zit hier in de studio die is er niet zo mee eens is. Ook oh, nee. Nou, we gaan hem toch draaien. Hier komt het engeltje.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 Er is een heel groot winkelcentrum daar. Een heel groot winkelcentrum. Dan kun je alles kopen. Daar kopen de heiligen ook alles en de aardse vaders. En... Dat is waar Abraham de Mostert haalt. Dus daar... ja. Heel groot, dat net zoiets is de lijnbaan zo. Dat heet natuurlijk niet de lijnbaan, dat heet uh, Maria Boodschap. Nou, aan die kant heb je dus, daar is het hier namaals, aan die kant heb je het hier voormaals. Daar zitten de zielen van de mensen die er nog niet zijn. Nee, blijft u maar, het is voor een rondleiding. Nou, dan zult u vragen wat is er achter dat gordijn daar. Als u daar ooit langskomt, moet u doodstil zijn. doodstil. Daar zitten de katholieken achter, die mogen niet weten dat er ook nog anderen in de hemel zijn. Ze vragen mij wel eens, hoe weet je dat nou allemaal van de aarde? Wat <lacht> zit regelmatig beneden? Ja, ik ben eigenlijk Engelbewaarder, ik sta nou zeggen. goed. Ik, uh... <lacht> nou, dat je Engelbewaarder geweest bent, weer je ook alweer eens even de heilige hoogt op? <lacht> oh, ik ken een hoop mensen beneden, hoor. Ken u meneer Halkema uit Gouda? Huh? Heb ik drie jaar gehad? Een <lacht> hele onnozele man overigens, hoor. <lacht> Onnozele kinderen ook allemaal. Ja. Maar zo'n rare man zeg. Als, als hij morgens wakker werd. Een bad hij meteen zijn ochtend gebed. Ja. is al zeldzaam vind ik. Maar goed. En, uh, met een bad die meteen erachteraan. bad die avondgebed, de De complete. Een heleboel bad. Ja. En uh, nou ik. Uh, hij zei dan heb je het maar vast gehad. Zei hij. Ja maar ik wist niet dat het bij leken ook voorkwam.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 altijd een aandoenlijk gezicht. Al die mensen staan daar voor de poort. Een lange rij. Allemaal in pyjama met hun ziel onder hun arm. <lacht> altijd weer van die lui die roepen: Ik was goed katholiek, ik heb vooral Niets mee te maken. Iedereen wordt hier één voor één behandeld. U komt binnen, u wordt van harte gegondoleerd. Loopt u gauw deur alsjeblieft. <lacht> u komt eerst bij loket één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 combinatie van kunst en vliegwerk. I remember standing on the corner at midnight. Trying to get my courage up.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 so young and sweet She made her way along Down that empty street Down on Main Street Down on Main Street Bob Seger en de Silver Bullet Band. Main Street. Ja, eindelijk is het weer zover, Wim. Eindelijk is het weer zover. Weet je nou waar ik het over heb? Of waar ik het over ga? hebben? Ja, ja, want ik zie jou met een Unox-muts op de kop zitten. Nou. Ja. Behoorlijk. Rook was in je mond. Geen gezicht. Ja, ja eindelijk is het weer zover. Luister, want op 1 januari kan iedereen die dat weer wil... een frisse start van het nieuwe jaar maken... met de zogenaamde Nieuwjaarsduik. Ja, nieuwjaarsduik natuurlijk. Ja, het wordt ja. na twee jaar coronapauze de 63ste editie van deze oudste en gezelligste Nieuwjaarsduik van Nederland. En als je niet mee wil duiken, dan kan je er natuurlijk wel uh, gezellig bij zijn en gewoon komen kijken. Ja. En alle deelnemers aanmoedigen. Gezellig muziekje op de achtergrond, hè hoor. Ja, ja, ja. Ja, is lekker, hoor, hè? Zo vanaf nieuwjaarsduik. 12 uur, 12 ja. uur luisteraar, is, is het de hoogte van uh, de Rotonde naast de haven van Zandvoort. Een groot feest. Op het podium zijn verschillende optredens van artiesten. Die ja, iedereen ja. Uh, zullen opzwepen op te dansen. Waaronder de, de Zandvoortse DJ Lady Mix. En om 13 uur 45, oftewel kwart voor twee, dan begint de warming-up. Het is belangrijk dat alle duikers hierbij aanwezig zijn. De duikers dat zijn natuurlijk de mensen die de zee... ...zullen ingaan, uh, al dan niet uh, lang. Ik weet niet... Hè, maar... Nou, het is heel vaak is het erin, maar dan moet je... Uh, even, even de enkels nat en dan weer we omdraaien. E Iemand die had dat verkeerd <laughs> begrepen... En, ...en die kwam uh, bij, uh, bij Newcastle het strand weer op. Ja, <laughs> dat, dat hoort natuurlijk niet. Nee, nee dat nee. moet je niet doen. Je moet nee. niet doorlopen. Niet nee. doorlopen, nee. Om klokslag twee uur, dan nemen de waaghalzen... Uh, uh, ...die gaan het water in om de kou te trotseren... ...en daarna nee, ja. is het tijd om weer warm te worden... Onder andere met een lekkere kom soep. Ieder jaar verbindt nieuwjaars Duik zandsport zich aan een goed doel. En dit jaar kunnen mensen uh, uh, doneren voor ontmoetingscentrum De Zandstroom. Nou, oh, die gelijk gevraagd hebben. Kreeg... Mensen reageren gelijk, dat vind ik zo leuk. Ja. Reageer gelijk. Uh, de soep, is die van honig? Of? Uh, kruur, kruur, kruur, kruur. Kruur. Varkentje? Knor. Knor. <hika> goed. Ja, ja. ja. Honigdorp, deze Unox, uh, allerlei soepel. Unox, ja. Nou goed, in ieder geval, uh, mm. ieder jaar verbindt. Dus ik zei het net al, de nieuwjaarsduik. Uh, zich aan een goed doel. En dit jaar is het de Zandstroom. De Zandstroom is best wel een unieke, uh, een, uh, unieke club. Zo ja. mag je het noemen: dat kun je wel Club Heer, ja. de Zandstroom. Ja. En dat is een club voor mensen met een haperend brein. Ja. Of, of mensen die zomaar een broze gezondheid hebben. Want het gaat niet alleen om mensen die dus, uh, ja, noem het maar even, dementie hebben. Maar ook mensen die gewoon uh, uh, ja, niet zo goed meer de deur uit kunnen vanwege hun conditie. Maar toch af en toe behoefte hebben om lekker samen te zijn en gezelligheid te beleven. En dat kan allemaal op de zandstromen. Daar hebben ze een, uh, een aantal vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken voor die mensen. Die, uh, die zich echt vol overgaven... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen, zich, zich positief opstellen voor die mensen. En die werken dan met name op hun gevoel. Keurig. Ze gaan het niet hebben over, wat heb je, ben je ziek en zo. Daar gaan ze allemaal niet over praten. Ik heb ook gehoord dat er vrijwilligers, het zijn er nooit genoeg. Nee. En uh, daarom uh, ja, wat er volgende maand, de maand of nee jongens, maand erop eigenlijk in februari een soort uh, ja, werving uitzending gedaan. ja. Oh, Door de, de, de, de, twee, de twee knapste jongens van... Uh, nou, dat was misschien dat wel leuk, want dat, dat, dat, praten spreekt mij dat wel aan. Ja, natuurlijk. Om dat zo, zo gezegd, ja. om dat op de radio te gaan doen. Ja. Ben je dat ook van plan, Wilhelmus? Nou, ik, ik denk het wel, ik denk het wel, ik denk het wel. Heb ik het al gezegd? Dat ja, ik denk. Volgens ja. mij, pater, volgens mij heeft Wim dat al een beetje aangegeven, laten doorschemeren. Hoe heeft hij het laten doorschemeren? Ja, ja, ja. daar heb ik eigenlijk nou, niet door, Willem. Nee, maar komt, ik ben niet zo'n helder licht. Nee, maar hij gaat, Willem gaat zich inzetten voor het goede doel, heb ik begrepen. Ja, samen met Charles Duyf natuurlijk, hè? moet oh, mag ik, dan ik zeggen. Oh, oh, leuk, mag ik ook mee? Moet meenemen? ik dan zeggen, Charles Duyf of Charles Duyf Productions? Moet nou, ik dan eigenlijk zeggen? is het doffer, hè? Want een duif is een vrouwtje. Ja. En een doffer is een man. Dus eigenlijk ben ik Charles Duyf. Ik meen het al, ik denk, hoe komt het nou dat hij niet meer zoveel glans op zijn gezicht hebt? Je bent een doffer. Ik ben een doffer, ja. Ik zie er wat doffer uit, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, de op die zandstroom, door dat hele gebeuren daar, die gezelligheid, die sfeer enzovoort, daar ontstaan nieuwe vriendschappen. Jij bent daar ik, geweest, hè? Ja, ik ben er, ja, er uh, eergisteren geweest. Ja. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het was, er, het was er buitengewoon gezellig. Het is ook een hele leuke entourage, moet ik zeggen. Want ook binnen hebben ze er van alles aan gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken. Maar is, zit dat in Zandvoort, buiten Zandvoort? Waar zitten ze? Nee, ze zitten hier op de galerij, uh, zeg maar tegenover het casino. Oh? Dat is hier vlakbij, dat is hier vlakbij en, en uh, uh, in die galerij, zo uh, ze maar aan het eind vlakbij de rotonde van, van de, waar ook de watertoren te zien is. Ja, daar daar in die galerij, daar zit de zandstroom. Oh, en, en dat is ja, en het is fantastisch helemaal verbouwd. en, en uh, nou, het heeft wel best wel wat voet in de aarde gehad. Want uh, ja, toen dat pand werd betrokken en verbouwd moest worden... Ja, toen werd er ook nog asbest aangetroffen en zo. Dus ze moesten dat helemaal saneren. Oh. Uh, voordat het uh, goed en wel klaar was, uh, waren ze wel even een paar maanden verder. Maar het is nu een prachtige entourage geworden. En het is zelfs ook heel gewild bij mensen die niet in Zandvoort wonen... maar daar toch graag een kijkje willen komen nemen. En iedereen is ook uh, welkom, hè? Uh, kijk, er is natuurlijk een bepaalde capaciteit wat binnen kan. Maar in principe mag iedereen naar binnen lopen. En wordt ja. iedereen daar gelijk behandeld en even vriendelijk ontvangen. Dat is fantastisch. Nou, ik zei het al, er ontstaan nieuwe vriendschappen uh, tussen mensen die er iedere dag een feestje van maken. Ja. Nou, als je nou wat uh, wil geven aan het goede doel, dat kan allemaal op de dag zelf. Dat, uh, dan heb ik het dus over de dag van de Nieuwjaarsduik, 1 januari. En je zult vast daar op het strand, als je daar aanwezig bent, wel horen hoe je dat allemaal, uh, hoe je dat allemaal kan het doen. Het wordt allemaal perfect aangegeven. Ja ja, ja, ja, ja, Maar die jongens van de, die dat georganiseerd hebben van de Nieuwjaarsduik, die waren onlangs in de studio. Ja. 14 jaar geleden. Ik weet het, ja. Met een vier uur durende uitzending, weet je nog? Oh, ja, oh, dat was oh, ook oh, zo oh. gezellig. Was dat, oh ja, ik heb wel een beetje te veel gegeten toen eigenlijk. hoor. Ja, maar er... Kilo's aangekomen. Het, het, het, het, al zou ik nou een, nieuw duik, een nieuwjaarsduik willen nemen. Ik kan niet. Ik ben veel te zwaar. Ik zink meteen naar de bodem. Moet je en er is je geen mui die mij nog wel wegvindt. Nee, nee, nee, maar je hebt toen die fout gemaakt. Je hebt je toen in plaats van ingesmeren met vaseline... heb je zinkzalaf gebruikt. Dat ja, het werkt niet. Zinkzalaf, dat is het oh, een grapje zeker, Willem. Ja, natuurlijk. <laughs> Zo sjoe je mop, joh. Ja, ja, ja. Leuk. Hey, maar maar hebben we het de, we de nog iets Duik? is de... een grensoverleggende gedachte. Ja. Waarmee je jezelf pijnlijk met een schot Ja. Maar waar je later toch kan zeggen: Ik was erbij toen jullie de kater van Oldjar lagen uit te slapen. Wie liever niet het water in jaat, maar op deze dag wel iets extra's wil betekenen voor de duikers, kan zich aanmelden als een vrijwilliger. Oh, kijk voor meer informatie luisteraars. En nu komt het op www. Wat betekent dat? World Wide Web. www. Ja. Nieuwjaarsduik, Zandvoort, aan elkaar geschreven. Nieuwjaarsduik, Zandvoort. .nl. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Wat een leuk bericht. Ik ga het nog even laten herhalen. Ham. Ham, herhaal jij het nog even? Nou, ik moet gewoon zeggen dat als je informatie wil hebben... moet je gewoon gaan naar www.nieuwjaarsduik.zandvoort.nl Ja, gewoon www.nieuwjaarsduik.zandvoort.nl Nee, nee, ik zeg het fout. Oh god, oh god. Nee, www.nieuwjaarsduik.zandvoort.nl Zo moet het zijn. Yeah.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 I'm hey. Het is een brown de load-out. Dat is een, uh, dat is een lange versie trouwens. Ja. Deze duurt uh, drie dagen of vier uur. Dus, uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey Wim, wat, ga je, wat ga je doen met auto nieuw? Uh, ga je thuis vieren? Of vier uur? Ja, nou, ik heb het één keer thuis gevierd, maar op de last van de brandweer hebben ze gezegd: dan doe het maar niet weer. Want vuurwerk afsteken in huis is het niet zo Ja, uh... uh, heb je ze gedaan? Ja, Kabiet, hè? Oh, Kabiet. Oh. Ja, Ik heb ja, eerder verteld, ja. Hey, maar luister, wat ga je ja. doen met. met je doen gewoon met de, lekker rustig, gewoon lekker, lekker oud. thuis, een ja, beetje tv ja. kijken. Lekker, wat gaan we doen? Een beetje tv kijken. Nee, joh, ik denk als een heel oud, die heb ik al honderd keer gezien. TV. Oh, wat er op de buis zit, dat bedoel je. Oh. Ja, ehm. <laughs> ja, um. Ja, dan gaan we kijken wat, wat het programma brengt. Uh, nou, er zijn natuurlijk die, diverse nieuwjaarsconferenties weer. Claudia de Breij gaat dat doen. Uh. Guido Weijers gaat dat doen. De... Oh, die is wel leuk, Guido Weijers. Nou, Claudia kan toch ook wel leuk zijn? Ja, ik bedoel, ja, zijn smaak natuurlijk. Ja, maar ik, weet je wat het is met Claudia de Breij? Dat is, dat is een hele breij, hè? Wat uh, het is ook een hele breij. En als ze één keer bij je komt, dan, dan ga ze niet meer weg. Mag ik dan bij jou? Ja, oh, ja. Idee. Ga nou een keertje, alsjeblieft... Eh. Je bent hier nu al zo lang. Nou, ik vind Claudia best wel een leuke vrouw. Omdat om je, je zegt van nou, mag ik even bij jou hoor. Claudia de Breij. Ik heb het idee, Leroy is het er niet zo mee eens. Leroy. Ja. Je bent er niet zo mee eens. Nou, ik, vind, dus, ik sta helemaal verbaasd dat Harm valt op Claudia de Brij. Dat Harm überhaupt valt op een vrouw. Dat vind ik zo wonderlijk. Ja. ja. Hij hey, volgens mij even zo de mietjes die zijn eigen moeder hoor. Echt waar? Ja, want ik, ik heb altijd gedacht dat Harm op mannen viel. Ja. Ik op mannen, mama. Hoe kom je? Nee, hè? Nou ja, nee, ik, ik kan het niet ontkennen. Hé hey, Wim, ja. luister. Weet je dat er ook in Zandvoort een nieuwjaarsreceptie is op 9 januari? Wanneer? 9 januari. 9 januari. En waar is ja, dat? Ja, nou, ik neem het even over, Harm. Want dat moet even serieus gebracht worden. Maandag 9 januari. Dan is het weer zover. Dan vindt uh, Vanaf... Uh, Half acht tot uh, om een, uh, ja, een uur of tien s'avonds een uh, grote uh, nieuwjaarsreceptie, Zandvoortse plaats ja. In het strandpaviljoen De Haven. De Haven van Zandvoort. De Haven van Zandvoort. Is dat nummer negen? Is dat die toevallig? Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja. Ja. En alle Zandvoorters zijn natuurlijk van harte welkom. Er is een uh, dj en uh, uh, uh, uh, oh, er wordt ook een Zandvoortse organisatie... Gelegenheid geboden om zich dan te presenteren. Er staat hier in het artikel, wat ik nu voorlees, niet bij van welke organisatie dat eventueel uh, dit jaar is. Ja. Maar er, een ondernemer mag zich dus presenteren uh, op, die, op die nieuwjaarsreceptie. Ja, dit... Maar de hoofdmoot is dat je elkaar gewoon natuurlijk gelukkig nieuwjaar wenst, dat je een lekker slokje neemt en uh, dat het gezellig is natuurlijk. Ja, ja. Is, ja. Dus uh, ga je er naartoe of niet? Nee. Of ben je niet ben... op de nieuwjaarsrecepties? Ik ben geen ondernemer. Dus. Uh... Moet ik daar ondernemer voor zijn om daarheen te gaan? Of, uh... Nou, je mag ook... Uh, je mag ook... Uh, uh, uh, gewoon uh, bij het leger des Heils werken of, of uh, nou, Ben jij ook ondernemer? Hè? Ja, ja, ben ik ondernemer. Nou, ik vind het leger, leger des heels. Dat vind ik nog meer geen onderneming. Dat is meer een jouw toch ook. Uh, dat dat, dat ja. zijn allemaal mensen... Die mooi kunnen zingen. ja. En dan ze zich presenteren als gelovigen. Ja. En dan ook de mensen een warm hart toedragen. Dat is wel zo. Ja, maar ben je zelf ook een beetje bekend met, met gewijde muziek? Of zeg je van nou.? Uh... Gewijde muziek. Heeft dat met herten te maken? Met, met je van harten? <lacht> Je weet de muziek. 9 januari, dus de nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. Uh, dit is de receptie die wordt georganiseerd door de gemeente Zandvoort, neem ik aan. Uh, dat neem ik ook aan. Ik wel aan. Ja, ik ja. Denk, ja, dus. Dit is niet de CFM Nieuwjaars. Het kost een paar kluivers. Dat kost echt wel een paar kluivers. Hoor. En daar hebben nee. we het nog niet eens gaan over, en daar kom ik toch weer, toch weer op. Ja, alweer parkeergeld. Met, op een keer. 2,50 52? Maar oh, dat wil ik. Opkrijgen. Ja, dat is een serieus. Uh, ja. Ik heb hier in Zandvoort al een paar keer geparkeerd. Ja. En dan uh, maak ik gebruik van Parkmobile. Dat is zo'n ding op je zo'n app op je telefoon. Ja. En dan kan je dat kan je starten. En dan, nou, dan begint hij te, te, te klokken, hè. en dan, dan legt hij de tijd vast dat je geparkeerd staat. En dan weet dus ook de, de, de BOA die eventueel dat boel controleert... die weet dan ook dat jij die Parkmobile hebt aangezet. Ja. Die kan, kan dat uh, blijkbaar met een apparaatje kan hij dat uh, vastleggen. Maar nou had ik van de week... Ah, dat heb ik al meer gehad hier in Zandvoort... dat ineens dat internet eruit uh, vliegt. Dus dan slaat jouw Parkmobile weer, signaal weer af. Ja. En dan, dan, dan... Dat gaat er zelf uit. Oh, dat gaat... Ja, nou, de vorige keer ging dat vanzelf uit. Stond ja. ik aan de boulevard. En kreeg ik ook vervolgens een bekeuring toen ik terug was, terugkwam. Dus dan ben je weer uh, 60, 70 euro achteruit. Echt waar? Ja. Eh, omdat mijn, mijn uh, parkmobiel was afgeslagen. Ja. Dus je kan hier in Zandvoort, als je parkeert... kan je beter gebruik maken van zo'n parkeerautomaat. Want, want dan weet je in ieder geval dat je, hè, dat je... Dan moet je tegenwoordig je kentekening toetsen enzovoort... En uh, aangeven hoe lang je wilt parkeren. En dan, en, nou goed, dan kan de controleur uh, op de, op de parkeermeter zien... of misschien wel van die, uit die auto's waar ze mee rondrijden. Uh, worden. Ja. Kunnen ze zien of jij betaald hebt om te parkeren. Maar het is, wel, maar, het is ook niet helemaal duidelijk aangegeven, denk ik. Zeker bij de parkeerautomaat. Er staat in dat je je, inderdaad bij, dat je, je kenteken moet toevoegen. Ja. En ik zag, laatst zag ik dus een, een Duitse toerist met zijn kentekenplaat... onder het arm naar die automaat lopen. Ik denk, ja, dat gaat niet goed. Probeer hem in het kleufje. <laughs> in het kleufje waar je ja. waar je, je, pap, waar ja. je pasje in moet steken. Ja, precies. Ja. Dus, uh, ja. Nee, maar even serieus. serieus dit, dit is dus, uh, eigenlijk is het... Is, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik weet niet hoe dat komt hier in Zandvoort... dat af en toe je in, interne, internet signaal dan, dan wegvalt. Maar ik vind het gewoon heel gek dat, dat de app uitscheidt. Ik zal gewoon contact opnemen met uh, Q... Naar eh, Parkmobile. Eh. Parkmobile, ja. ja, ja. En uitleggen. En uh, jongens, van hun kunnen namelijk nou precies zien... van hoe laat, hoe laat heb ik gestaan... En hoe laat ging de ding eruit, de verbinding eruit. Ja. Denk ik. Ja. Ja, en nou, verder, uh, verder zou ik gewoon... Ja, uh, nou, 52 per uur. Hè? 250 en zomers uur. 350, Hoeveel? 350. 350 per uur. <laughs> dus, het, is, het is werkelijk niet... ieder valt nog maar een stukje ter, ter, ter, ter verzachting van de pijn, zeg maar... Stukje muziek. Nou, maar, maar, maar, maar, doe dan uh, uh, pijnverzachtende muziek. Heb je dat speciale pijnverzachtende muziek? Dat ja. Je nou, ja, uh, ja. Nou, als jij dus nou, even met mee dus meegaat nou niet, en de bloemen even opzoekt, ja. dan komt het goed. Well, Leroy, Jeversteen. When they... hoi de neventjes. Ja? Hij zingt zo van mij, hè? Ja. ja. ja. Oh. Weis zo wo die flauwe sind? Wo zijn ze geblieben? Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? when will they ever learn? When will they Ja, er gebeuren hele gekke dingen in de studio. Ik hoor in één keer het Duits-Tal of Frans van. Waar ken je dat liedje van? Nou, van de bloemen en weet je waar ze gebleven zijn? Ja, waar door? zijn ze gebleven dan? Is ja, daar wijs ik niet. Nou, verder zoek hem maar, ja. Flowers, everyone, when will they ever learn? When will they ever learn? Ja, Kingsen-trio. Ja, wel. Ja. Ja, maar volgens mij, want ik, dat zei ik net al tegen jullie, ja. is dat ook door Marlene Dieter gezongen. Door wie? Marlene Dietrich. Ja, waar kennen we die ook weer van? Eh, eh, van eh, hoogpolig tapijt. Hoogpolig tapijt, eh. en hoe klinkt dat? Ja. <lacht> <lacht> hoe, Leroy, weet jij dat? Hoe, hoe, hoe klinkt hoogpolig tapijt? Hoog hoogpolig eh, tapijt, hoe klinkt dat? Hoogpolig tapijt? Ja. Wat is er dan weer van onzin, Wim? Ik, ik heb er nooit van gehoord. Ik heb een hoogpolig van Ik heb thuis nou, nou, Ik heb het nou, Nee, wij helemaal alleen nog maar laminaat liggen. Ik moet helemaal geen tapijt meer in huis. Mag ik mag alleen maar vlooien met die katten en zo. Ik moet geen tapijt meer. Ik neem alleen nog maar laminaat in mijn huis. Le laminaat? Laminaatje? Ja. Ja, ja. ja nou ja, ik dacht dat ik hoogpolig laminaat had, maar bleek wat stof te zijn. Ja. Ben jij niet uh, pas geleden ook in, in de, hoe heet plaatje ook weer? Arsene geweest of zo? Ja, Arsene. Ja. Ja. Ben je ook in het Duitsland geweest? Ja. Weet je wat je dan hebt vertoond? Uh, weet je dan wat je. Nou ja, daar heb ik het liever niet over. Wat de politie zei, dat, uh, dat, uh, dat is niet. Dat nut. is namelijk grensoverschrijdend gedrag. Wat je hebt dan vertoond. Weet je dat? Als jij dus van Nederland naar Duitsland gaat. Ja. ben jij bezig met grensoverschrijdend gedrag. Ja, moet goed luisteren. <huggen> er, zijn, er zijn zoveel <hup> mensen tegenwoordig in Nederland die dat flikken, er zijn uh, inderdaad heel veel mensen die dat doen. En de agent, die Duitser agent zei tegen mij dat ik de volgende keer in de auto gewoon een broek aan moet trekken. Oh, had je hem uit? Ja, maar ja, wist hij dat hij niet mocht. Willem, wat je je broek uit? ja, Ach, alsjeblieft. Oh, ja, alsjeblieft, die... Leroy. Precies, de ja, alsjeblieft. Dat ik daar jongen. niet bij ben geweest. <lacht> Leroy, zeg jij er eens van. Ja. Roep me tot de orde, hè? <lacht> ja. Ja, zullen we gewoon een stukje muziek doen, jongen? Ja, eh? doe, dat ja doe dat maar. Ja, dit Het is bijna twaalf uur. Gelukkig wel, hè?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 So, I'll just die. Well, as as we now ain't een uh, uh, Amerikaanse componist is geweest die een hoop hits heeft geschreven. Ja. Dan is het wel Burt Baggerak. Want dit is natuurlijk een nummer van, uh, van zijn repertoire. Ja. Uitgevoerd door uh, Herb Elbert en zijn Tijuana Bras. De Tijuana Bras. Dat is toch zo'n uh, zo beest dat je allebei zegt? een haradist of wat was dat? Ja, ik weet, dat weet ik allemaal niet. Je moet niet van die moeilijke vragen aan me stellen, want ik ben maar eenvoudig opgeleid. Hè? Ja, ik ook. Ik heb alleen maar lager onderwijs genoten. Je hebt al genoten, hoor. Ik heb al genoten, Je hebt genoten, hè? Het is onderwijs. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke lage onderwijs was het. Maar goed, in ieder geval. Herb Elpers in de als De Taste of Honey vind ik ook zo'n mooi nummer. Hoe zingen ze? Zingen ze een stukje? De Taste of Honey. Ja. pap da Ja, ja. Oh, je kent hem ook? Ja, natuurlijk. Ja. De smaak van honing. Ja. Heb jij bij de buurvrouw wel eens uh, geleed, geloof ik, een potje honing? <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. Ja, mocht ik niet vertellen eigenlijk. Nee, mocht jij niet vertellen. <laughs> we... Wat nog vergestelde? Oh, te te, laat, te laat, te laat, te laat, te laat. laat. Ja. Uh, maar lekkere muziek. Dat is, uh, uh, Treintje Oosterhuis die heeft ook zo'n heel uh, album gemaakt... met mijn repertoire van, de, ik geloof zelfs twee albums... met mijn repertoire van uh, Bird Baggerack. Rain drops keep falling on my head. Is Treintje Oosterhuis, een... ja. Maar dat, was, maar dat optreden, dat is, dat is tot vier keer toestend gekenteld, heb ik begrepen. Waarom? Steeds te laat, hè? <laughs> okay. ja. Treintje, ja. Hey, maar uh, ja, uh, rain drops keep falling on my head. And uh, what the world ja. needs now ja, dat is, is love. Sweet love. Love, sweet love. En, en, en, dat hoor je steeds. Hè? Dat, uh, ik zie ook wel eens we mensen voorbij lopen... die hebben allemaal nietjes in hun gezicht. Wat hebben ze? Nietjes in hun gezicht. Nietjes? Ja. Dan, dan zijn ze toegezongen... met I need your love. En dan... Oh. krijgen ze zo een... Ze zo een nietje in hun uh, bakkers. Ja, in een gaffeltje, zeg maar. <laughs> Je moet niet slap, slap praten, zeg Het is een nee. slap, slap verhaal hoor. Dit. Ja, nee, het is. Het is uh, ja, ik zou bijna hey. zeggen, Leroy, wat vind jij ervan, ma? Nee. Hey, wat vind jij ervan, jongen? Leroy ja. zit alleen maar een beetje te mompelen. Nee. Nee, die jongen mompelt nee, nooit. Zit je niet te mompelen? Praten. Gewoon, gewoon praten. Gewoon praten. Gewoon praten. Gewoon praten. Gewoon, ik praat toch gewoon? Ja. Nee, hoe, moet ik, nee, hoe moet ik nou anders praten dan? Nou goed. Uh, Charles, ja. had jij nog iets over de evaluatie of de overvaluatie van de, de, de Dutch de Grand Prix? De Dutch Grand Prix. <laughs> ja. Uh, nou ja, ik, ik weet, dat is een doorslaand succes geweest. Uh, ja. Maar er zijn altijd wel verbeterpunten te bedenken. Maar daar ga ik, daar ga ik er nou niet over praten. He? Ik vind het wel leuk dat ook dit jaar weer de Grand Prix in Zandvoort uh, georganiseerd, georganiseerd kan worden. Dus ja. Uh, dat is uh, helemaal leuk natuurlijk. He? Ja. Uh, dus dus uh, ja, Max, Max die mag weer gaan trainen, die, zou, dit weer, zou dit weer worden wereldkampioen? Uh. Ja, ja, ik weet het niet, ja, waarom niet? Maar ja, weet je, het blijft, ondanks dat het een hele goede coureur is, allemaal trouwens hoor. Want ik vind het niet normaal als je met 300 km per uur door een bocht heen gaat. Ja, dat ze dan zeggen, maar ja, je hebt wat minder talent dan een ander. Ik vind, uh, voor iedereen vind ik het even knap. Maar het blijft een mechanische sport, hè. als de auto stuk is, ja, dan houdt het op. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Maar ja, je moet wel de behendigheid hebben om lood op de weg te houden. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, uhm, ook, ook dat verhaal rond het wisselen van die banden en zo. Dat, dat die dan precies aanvoelt. Nou, ik kan beter dat soort banden nu om, erom laten gooien. Want dan heb ik meer succes op... De... Op een bepaald traject. Ik vind het heel ingewikkeld. En, uh, het is ja. niet alleen maar het rijden. Het is ook nog bedenken van wat, wat is de beste strategie. Ja, en hoe kan absoluut. ik het beste met de auto omgaan. Hè? Ja. Ja, als je er een beetje verdiept en zo. En, uh, ja, zoals, weet je. Straks dan begint het weer hè, in het voorjaar. Voor ja. Dat geloof ik. En dan. Uh, ja, dan het is toch uh, ja. weer in september denk ik. Hier, uh... Augustus dit jaar geloof ik. Oh, het augustus. is naar voren getrokken. Had nou, ik begrepen. In verband. Oh. Ja, wat was het nou, uh, saoedi arabië die, uh, die, die zou het op een andere datum gaan doen in verband met, uh, met de Ramadan. Want de Ramadan is, ja, dan ah, dan, dan mag je, uh, ja, de, op bepaalde momenten mag je dan niet ah, rekenen. moet dat had ja. daarmee te doen, ja, ik, ik versteel dat uh, gar nee, niet. Nee, dat geeft helemaal niks. Also, also, spacht zwaar Ja, merhaba. Ja. ja, Nou ja, in ieder geval, ja, wel, ja, het zal wel weer druk worden in Zandvoest van de zomer. En, uh, ja. Ik drink het wel, ja. Dit betekent eigenlijk wel wat voor zo'n zo dorp, hè? Ja, enorm chaos. Chaos, ja. Heb je maar, dat? ja, zo ervaar ik het alleen. Uh, het was voor de eerste keer weer, sinds, uh, sinds jaren. En uh, ja, niks dan lof eigenlijk. Alleen, uh, hier, je hebt alleen maar lof uh, gegeten. Lof en sla en uh, spruitjes en... Uh, ja. Oh, oké. Okay. ba -loem ba -loem ba -loem ja. Nee, maar um, ik, uh, ja, ik kijk er toch wel weer een beetje naar uit. Het is, uh, ik hoop dat het allemaal wat minder chaotisch is. Want je kon op een gegeven moment je eigen straat niet meer in. Je wordt tegengehouden door een... Uh, ja Ik kom natuurlijk hier niet vandaan, ik ben maar een eenvoudige passant. Een passant uit Bloemendaal, ja. Uh, ja. ja. <laughs> en, ik, ik kwam met de trein. Je kwam met de trein? Maar ik nam al een trein heel, heel vroeg in de ochtend. Een Oosterhuis toevallig of niet? Sorry? Een Oosterhuis toevallig? Nee, nee, nee. nee. Treintje ooster nee, oh. nee. Nee, nee, nee. Ja? Nee. Oké, okay, en toen? Treintje Oost. Nee. Uh, uh, uh, uh, vanuit Haarlem. Ja, ja. Ik zet mijn auto dan in Bloemendaal, dan mag je gratis parkeren. Bij het oh. station Bloemendaal. Daar wel. Ja, en dan, nou, dan neem ik de trein naar Haarlem. En, ja. dan, en dan van Haarlem naar, naar, via Overveen naar... Alleen Overveen stopt hij dan niet. Want anders zou ik wel in Overveen opgestapt zijn. Ja. Nee, je moet dus vanuit Haarlem en dan kan je dus rechtstreeks door naar Zandvoort. Oké. Okay. Ja. en dagen van de, de Grand Prix dan, hè? Ja, dus, Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. So, so, you know, uh, it was very nice uh, to experience uh, the Grand Prix of Sandsworth. Ja. It was a very nice. Ja, ja. Begrijpt u wel? Ik snap er helemaal niks van. <laughs> nee, nee, niks. nee, nee, nee. Nou, ja. maar goed, wij ja. gaan het allemaal weer afwachten hoe dat wordt in 2023. En, uh, ja. Nou, Willem, ja, heb je nog een lekker stukje muziek voor me, jongen? Want uh, we gaan dan weer naar binnen de klok van 12 uur, hoor. Nou, zullen we het even van beide kanten bekijken dan? Twee kanten. De boot staat nou. Goes and flows of angel here. And ice cream castles in the air. And feathered canyons everywhere.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 een nummer van uh, van Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, ja. En, Newton, en dit dit en, was. En, dit is Judy, Judy Collins. Judy die. Collins. Ja. Ook een leuke versie. Ja. Uh, zijn er gewoon in de en ook gris. een leuke versie. Ja, ik, uh, ik, ik zoek ze gewoon op. Ja, helemaal goed. Dus uh, ja, maar ja, goed. Uh, maar we gaan er weer richting de klok van 12 uur. Dus gaat allemaal hard, hè? Het is. Uh... Hey, Willem, toch uh, wel uh, uh, een beetje treurig ben ik hoor, want het is de laatste uitzending van het jaar dit Van het jaar, maar. Maar, maar, maar, maar, maar, ma ma ma ma maar. Maar, maar, maar, maar. Maar, maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Maar, maar. Met een. Uh, ja, met een. maar uh, Volgend jaar pas, hè? Ja, dat volgend jaar pas. Maar ja. maar of maar maar of ver, hè? <tougher> het klinkt wel echt. Maar uh, het is niet ver. Maar je moet altijd alles positief bekijken. Nou, bijvoorbeeld uh, zoals volgend jaar... Eh, wat ik... Uh, dan word, ik er twee, word ik 62. Volgend jaar pas. Dat, oh, jaar dat, dat duurt nog. Hé hey, Wim, mag ja. ik ook namens jou spreken? Tuurlijk. Uh, en namens Leroy. De, de, de, dat ik graag alle luisteraars... een, een zalig uiteinde wil wensen. Ja, dank, dat... dank u wel, Patrick. Een goed begin... Ook nog erbij. Een heel goed begin. Ja. En nog fantastisch en gezond. Ja, en niet zo schetterend als vorig jaar. Hè. 2023 alweer, hè? Gaat dat? Het gaat zo snel voorbij, allemaal. Heb je nog goede voornemens? Hele goede voornemens. Nee, heb je die nog? Of ik ze heb? Ja, een hoorapparaat kopen of zo. Nee? Ja. ja? <laughs> Nou ja, binnen, nou ja, ik sluit ja, me erbij aan. En, ja. ja, ik, ik sluit ja, me ja. er ook weer aan hoor. Alle, alle mensen allemaal gelukkig nieuwjaar gewend. Ja, ik, ik, vind het ook, uh, oh. ik wens jullie ook allemaal goede gezondheid. Gelukkig nieuwjaar. Leon, wil jou ook gelukkig nieuwjaar wensen? Zeg maar gelukkig nieuwjaar. Tegen alle mensen. Kruh. Nou ja, goed, daar heb nee. ik zin in. Oké, okay. Goed, namens mij uh, ook natuurlijk. en eh, Namens natuurlijk de boys en namens iedereen uh, bij CFM. Die, uh, ja, goed, die, uh, die hier aan uh, mee heeft gewerkt. Wij eigenlijk met z'n tweeën. En drieën, en Leroy. Ja, Lero, ja daar de de Leroy Lero deed de techniek vandaag. Die deed vandaag de techniek. Ja, en ja. Uh, de mensen achter de schermen natuurlijk. Laat Leroy me schuiven. Hè? Zo, is Zo is dat. Nou, ik sta het laatste nummer in voor dit jaar. En uh, ik zeg zeggen tot volgend jaar. En uh, ik vond het weer gezellig. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. I met a boy, go.